De Broeders van Goede Diensten. Een sprookjeserie in vier delen, geïnspireerd op de oude Russische verhalenschat door Dick Walda. Derde deel. Hoe de Broeders van Goede Diensten nog een keer de adelaars te hulp riepen en het grepenvolkje te slim afhalen. verging het de broeders van goede diensten, sinds ze met behulp van een enorm vogelleger de barbaren uit het oosten hadden verslagen. Wel, het verging ze zeer goed. Vooral nadat de heerser van het door oorlogen en honger getijsterde Rijk, de boejaar Pieterien, de broeders van goede diensten had bezworen dat het afgelopen zou zijn met het uitzuigen van lijfwijzenen en het jagen op vogels. Maar, zou hij, rijkaard door geboorteprivilege en in leven gebleven door list en bedrog, zich aan zijn woord houden? De tijd zou het leren. De broeders wilden weer op huis houden, vooral niet de Jongste. Hij was verliefd geraakt op een bekoorlijke maagd, Svetlana genaamd, en zijn hart trok naar haar. Maar er moest nog heel wat gereisd worden, alvorens de broeders van goede dienst de huiswaard konden keren. Hun haren en baarden begonnen gelukkig weer aan te groeien. En de vrouwen deden niet langer schoe en giegelig, als de broeders voorbij kwamen. Al oh. hun haar! En dat van Wolf en dat van de paarden, was verbrand in de moerassen. Het grensgebied van het land van de landheer Viktor Tsjepanovic, waar de heks Baba Yaga het oppertoezicht had. En koste wat kost, man en muis de doer toch belet. Huiswaarts was het parool. Maar hoe te gaan? Door het verdronken land, waar de heks Baba Yaga en haar honden de padden huisden? Of door het moeilijk begaanbare duivelsgebergte? Mag ik u iets vragen? Gaat de gang. Maar niet elke vraag leidt tot iets goeds. Uh, veel weten maakt oud. Jawel, jawel, jawel. Maar ik zou uw broeder zo graag begrijpen. U wat ons niet... Nee, nee. Nee, geen zin, zin Ik bied u mijn dochters aan. Ik bied u de mooiste vrouwen van mijn rijk aan. Ik bied u mijn landhuizen te komen bewonen. Mijn, mijn adviseurs te wonen. U verraadt toch geen nieuwe oorlog, hoop ik? Oké. Okay. Oh, nee, ik zweer u op alles wat mij heilig is, dat ik nooit, nooit van mijn leven meer een aanpasoorlog voeren zal. En ik zweer u ook dat ik mijn belofte houden zal. In mijn rijk zal allereerst de lijf worden afgeschaft. Zowaar ik Pieter in weet. Ah, dank je, vrouw. Ach, blijf er even bij. En laten we dan wat drinken voordat de voeders vertrekken. Kunnen wij u niet overhalen te blijven? Wat moeten wij met uw dochter... Wacht maar, een bruid, zo lief en zo mooi als er geen tweede op de wereld is. Wat, wat moet ik met uw landhuizen? Ja, Dimitri spreekt een waar woord. Wat moeten wij met uw edel steden? De paarden zullen die last moeten dragen. We willen geen bezittingen die ons leven zullen bederven. Ze zijn niet al besteed. Zo simpel schindel lichter. Maar uh, mag ik als ik ooit weer in moeilijkheden kom? Wat God zo goed wil. Een beroep op u doen. Hang er vanaf. We beschikbaar zijn. En u wilt niet in ons rijk blijven wonen? U zult kunnen beschikken nee, nee, nee, over. Nee, nee, nee, mevrouw, nee, nee, ik heb er al over gesproken. Hun antwoord is nee. Ach. Wel, laat ons een laatste glas drinken voordat u vertrekt. Ja. Ik geef u mijn gids Paleur mee. Een kenner van het Duivelsgebergte. Hij zal u veilig over de bergen brengen. Oh, Paleur weet alles van bergen en vogels, maar niets van mensen. Nou, gelukkig man dus. Laten we klinken. Ja. Op uw geluk, broeders. Op uw geluk. Ja, en op dat van de bewoners van uw rijk. Op u, op uw vrouw en naast hem. Ja. Wel, uw paarden zijn in goede conditie. Hun haar groeit al hier behoorlijk aan. Ja, gelukkig wel. En wij zelf gaan er ook weer beter zien. Uh, die, die wolf van u, reist die altijd mee? Jazeker, de wolf van Dimitri... Hij is wat jaloers geweest op Zetlana. maar zonder wolf zouden we onze taken niet voorbrengen. Wij zijn altijd met zijn zevenen. Het getal zeven brengt ons geluk en voorspoed. Uh, ik heb voor u uw mondvoorraad laten klaarmaken voor enkele dagen. En de goede Pavel heeft ook voedsel bij zich voor de paarden en, en de wolf. Het zal u aan niets ontbreken. Ik, uh, ik heb in mijn leven al heel wat mogelijk volk over de vloer gehad, maar kerels zoals jullie die heb ik nog nooit meegemaakt. Genoeg gesproken. We hebben nog een lange tocht voor de boel. We moeten eerst naar het klooster... waar we onze bijen hebben achtergelaten. Ah, ik hoop dat we in welzijn aantreffen. Ja. We zullen niet graag zonder onze bijen naar huis gaan. Nogmaals. Maar een paar dat u een goede gids hebben. Hij hey, brengt u dan tot aan de grens... van het land van de land, heer Victor Stefanowitsch. Mooi. Laten we de paarden gaan samenleggen. Vaarwel. En vergeet nooit uw beloften. Want vroeg of laat komen wij te weten als u die breekt. En een man... Die zijn beloftes. Nee, nee, nee, nee, nee, maakt u zich vooral geen zorgen. Nee, deze zinloze oorlog heeft me wijzer gemaakt. Vaarwel, broeders. Het gaat goed. Ik vergeet uw hulp nooit. <middels> Ik heb de paarden speciaal laten beslaan. De rit door het duivelsgebergte voert ons langs steile kloven en diepe ravijnen. Waarom noemt men u vogelaar, Pavel? Ach, nadat ik u in actie heb gezien met het vogelleger. <laughs> wat zal ik dan nog vertellen? We willen het toch graag weten. Jawel, ja, ik, ik leef aan de rand van het Duivelsgebergte van wat de natuur mij geeft. Mijn vader woonde er. Mijn vaders vader. En alle hadden we slechts één passie. Vogels, Je weet er alles van? Bescheidenheid zie je de mens. Waarom zou ik het op hun snoepen zetten, broeders? Ik bestudeer hun gedrag. Ik weet wanneer ze komen en ik weet wanneer ze gaan. Ze kennen mij. Ze weten dat ik geen kwaad in de zin heb. Een enkele keer bij aanhoudend slecht weer, dan vraag ik de vogels bij de weg te wijzen. Oh, en dat doen ze? Ah, dan hm? hebben jullie mij niet nodig. Krijgen we praatjes, Wolf? <laughs> Dat viel me daar best in die warme stallen. Ja. De vrouwen zorgden goed voor me. Nog nooit zo goed van eten en drinken allemaal daar. Ik nee, dacht je van Svetlana, straks, Wolf, hoe zij voor je zal zorgen. Oh, hey. Ik hou me stil, ik hou me stil. Hoor. Wat bedoel je, jouwtje stil? Hoezo? Ik voorzie problemen, meester. Je spreekt niet in raadsels. Ik wil niemand ongerust maken. Maar u met uw tweede gezicht nou, ziet u niks. Nee, de afstand is te groot. We zijn nog te ver van de weg. Bij mij werkt dat anders. Ik ben bang dat we het nog moeilijk krijgen. Meer weet ik niet. Kun maar... je in de toekomst kijken, wol? Ja. Om een gezegde van u te lenen, vogelaar. Bescheidenheid siert de mens, ja. maar ook de wol. Maar uh, weet u wat mijn meester doet? Ja, zo is het weer genoeg, wol. Uh, Krijg maar weer onder mijn mond, Geheef Is dat waar, de, de 3. Ja. En ik hoef er geen moeite voor te doen. Zoals nu, Pavel. Je bidt God dat wij de adelaars, de koningen der bergen, op onze weg vinden. Ja, precies. Ja. Dat wilde ik u zeggen. Het heeft me verbaasd dat ze hebben meegevochten. Ze zijn terecht mensenschuw. Want als er ooit een mens zo hoog kwam dat hij de adelaars kon bereiken, hadden weinig goeds in de zin. Ze halen de eieren uit de horsten of stalen de jonge adelaars om ze af te richten voor de jacht. Zo zijn ze, ja. Uh, maar u, broeders, u bent goed begonnen. Bij de raven. Jij hebt de jagers nooit geholpen. Nooit. Zelfs de boyard heeft mij enkele jaren geleden om een jonge adelaar gevraagd. Ah. En door veel gedraaier geliecht. Ben ik rond de huis gekomen hem zo'n vogel te bezorgen. Maar de jacht op vogels is gelukkig voor goed verleden tijd. Ja, Godzijdank ja. wel. Zeker, Wat denken jullie? Van een steven. Steven. <laughs> wow. Ja, ja, precies, ja. Hoe ver is het nog naar het Pablo? We hebben nog ruim een uur te gaan. Ja, is kostelijk zitten vlezen om te voren. Ja, dat hier, Wacht maar, vrede. Ah. We hebben uitvoerig de tafel voor we vertrokken. Oh, ik nee, laten we nou onze voorraad voor het duivelsgebergte bewaren. Dan hoeven we de monniken niet om voedsel te vragen. De broeders van goede diensten kwamen aan het eind van de middag... welgemoed in de buurt van het klooster... waar ze de honderden de bijen van Anatolie hadden achtergelaten. Maar toen ze bij het klooster arriveerden... was het droefheid troef. Van het prachtige bouwwerk stonden nog slechts wat geblakerde muren overeind. De rest was opgegaan in vlammen. Een oude monnik stamelde alsmaar. Weg. Alles weg. Voorbij. De barbaren uit het oosten kwamen weg. Alles weg. De broeders informeerden nader bij de dorpsbewoners. En hoorde dat de vijand het klooster had omsingeld en met brandpijlen in brand had geschoten. Mensen, dieren, alles. Alles, dus ook de bijen van Anatolie waren omgekomen. Ter neergeslagen besloten de broeders van goede diensten de nacht door te brengen aan de voet van het duivelsgebergte. Dat zal jaren duren. Voordat we weer een behoorlijke ploeg van zulke bijen hebben. Ja. Laat ons hier de nacht doorbrengen. Op deze plaats hebben we nog enige beschutting. Onder deze grote rotsblokken. Het zal bitter koud worden. We moeten mij zo dicht mogelijk tegen elkaar aankruipen. Ja. Ik maak de maaltijd klaar. Jullie lust een brood met geitenkaas? Ja. Oh, en uh, er moet brandhout komen voor het vuur. Ja, ik ga wel hout hakken. Ja. Een vreemd idee Om zonder de bijen te reizen. Ja. Ja, dit is de eerste keer. Nou, hier. En is slok wodka. Schale troost. Laten we morgen zo vroeg mogelijk vertrekken. Dan kunnen we met Gods hulp aan het eind van de dag aan de overkant zijn. Ja, ik denk dat het hierboven wel kan spoken. Het gevaarlijkste is de nevel. Die kan zo dicht zijn dat je zonder overdrijven geen hand meer voor ogen ziet. Laten we Gods genade afsmeken. Uh, ja, het spijt ons, Parel. We willen je niet beledigen, maar wij, Dimitri, Juri en ik, hebben het ons hele leven zonder God in het zagen gered. Dus uh, ik denk dat het ook nou wel zal lukken. Maar u hebt er toch geen bezwaar tegen als ik zelf... Dat, uh, dat spreekt vanzelf, gaat u gaan. Dank u. Goede God, als u mij toestaat, ik wil u nederig vragen, schenk dit witte paard, dit rode paard, dit zwarte paard, en mijn eigen edele viervoeten de wijsheid en de kracht om het duivelsgebergte door te trekken. ...perpaart u ons voor ijzel, kou en nevel en laat morgen geen dag van treurnis zijn. Ik, uw allereerbiedigste dienaar, Pavel Bolotnikov, bijgenaamde vogelaar, smeek u dit. Ik dank u, God, uit de grond van mijn hart, dat u mijn gebed heeft willen aanhoren. Amen. Dimitri! Dimitri! Ja? Ja? Waar blijft het Om even na zeven s morgens gingen de broeders van goede diensten met Wolf en Pawel op pad. God had blijkbaar geluisterd naar de smeekbeden van de vogelaar. Er was geen neer. Maar het reisgezelschap had nog een behoorlijke klimpartij voor de boeg. En hoe zou het zo'n duizend meter hoger zijn? In elk geval, vol goede moed trok de kleine karavaan het troosteloze duivelsgebergte in. Af en toe rolden er losgetrapte stenen naar beneden... die op hun beurt weer stenen meenamen. Er was geen vogel, geen enkel dier te bespeuren. Het duivelsgebergte scheen geheel verlaten. Ziet u daar die kloof? Ja. Drie winters terug is daar de broer van de boyaar ingevallen. Ja. Hij was alleen het gewerkt uh, ingegaan op zoek naar wilde paarden die zich in de valleien ophouden. Hij zou zich een mooi ros uitzoeken en wilde niet wachten tot ik als gids beschikbaar zou zijn. Je hebt er al dat een steen. Ja. ja. Kan ik nou eens voorop rijden, vader? Nee, laat mij voorop gaan, Anatoly. Ik ken hier de weg. En mijn paard is hier thuis. Dat geeft uw dieren een veiliger gevoel. Zie hoe voorzichtig ze lopen. De paarden brengen redding. Zonder hen begint een mens armzalig wezen, helemaal niks. Niks. Het wordt nu toch nevelig. Oh, dat heeft niks te betekenen. Zolang we van hieruit het ravijn met de gladde stenen kunnen zien, is er niks aan de hand. Nee, ik ben niet ontevreden. Hoe lang zijn we nou onderweg? Kleine vier uur. En uh, voordat je het vraagt, hier wordt niet gestopt. Eten doen we vanavond weer. Heel ah, nou maar... Ja, als jullie steeds praten, dan kan ik niet luisteren. Stil Ja, wat hoor je dan? Ik weet het niet, moeilijk thuis te brengen. Ik dacht even dat ik vreemde mensen rook. En stemmen hoorde, ja stemmen. Uitgesloten wol, Er is hier niemand. Laten we allemaal nog een moment stil zijn. Nee, je verbeeldt het je rond. Kunnen mijn neus en mijn oren zich vergissen? Ja, zeker wel. Doordat onze stemmen tegen de bergen weer kaatsen, kan het zijn dat... Alles goed en wel, maar mijn neus ruikt nu duidelijk vreemde mensen. Ja. Laten we in elk geval op onze goede zijn. Ik afstand bewaren. Zachtig praten. Goed kijken. Let op mijn woorden. Ik kom hier al veertig jaar... Kleine lawine, geen van die... Z -z -z -z Zachtig praten, Pavel. We waarschuwingen mogen we nooit in de wind slapen. Ik hou het nu duidelijk. Weet je mensen. En ze zijn niet met weinigen. <middelen> <middelen> maar ik schat zo'n 30, 40 mensen. Vrouwen en mannen. <middelen> ik bedoel, het kunnen vluchtelingen zijn die niet weten van onze <middelen> overwinning om te verpalen. Nee, geen vrouwen. <middelen> mannen. Uitsluitend, mannen. Wat zeg ik? Dertig, veertig? Zeg maar, gewoon zestig. Ja, dat zou kunnen. Vluchtelingen. Ja, maar dan zouden er sporen te zien moeten zijn. Het heeft wat gesneeuwd. We moeten omkeren, omkeren. Nee, verder rijden. Zestig man, dat is niet niks. Laat op de bogen spannen. Denk ik. Die komt niet ver. Het zijn maar maar uit de doos, Hoe Goed, helpt u ons. Wij vertrouwen ons met iedereen. Ja, kom hier! Kom hier, wit zes nevels vast! We zullen het u wel Hier, met pijlen naar boven! Onze vraag zal groot zijn. Geloof dat maar! De nevel werd dichter. En het sneeuwde. En sneeuwde. De barbaren uit het oosten bonden de broeders van goede diensten en de jammerende Pawel stevig vast. Ze liepen met de edele rossen van de broeders en met dat van Pawel naar de kloof van Izeria. En het zag er, om het maar eens mild te zeggen, niet zo florissant uit voor onze broeders. De nacht viel, en het was bitter koud zouden ze hier, hoog in het onherbergzame duivelsgebergte, moeten sterven. Pavel, kan jij zien waar ze de paard hebben gelaten? Kijk eens naar beneden. Ik, ik kan het niet zien. Ze staan vastgebonden aan een boom. Van hieruit gezien aan de linkerkant. Onthoud die plek goed. Ach, ik moet even bewegen. Probeer onze handen van de bezie te sparen, Touwen die voelen aan als missen. Hoe dicht! Hondsvotten. Armzalige luizen die jullie zijn. ...voor God niet vergeten. Ik bid de hele avond... Ze maar als ik ze toch bij tijds dan kan, vanaf nu die hij afgelopen zijn. Mensen, maar eigenwijze stakkers zijn het eigenlijk. Die kou, hoor. Het is dat ik mijn vlacht zo goed als terug heb gekregen. Maar anders crepeerde ik. Nou, ik zal het nog eens proberen. aan de gang. Zijn er problemen? Ah, je hebt me gehoord, Adelaar. Ja, natuurlijk. Anders had ik hier niet in de stikdonkere nacht. Vertel ook. Je zult het niet geloven, Adelaar. Maar uh, de broeders van goede diensten... ...zijn in handen van de barbaren gevallen. Ah. Terwijl ik ze binnen heb gewaarschuwd. Onverbeterlijk. Die mensen die willen niet meer naar de natuur luisteren. Ah. Ja, en het ziet er niet zo best voor de onze uit. Blijf hier wachten. Ik zal een paar familieleden waarschuwen. Een paar? Ik neem een flinke ploeg. Ah. Ik denk dat de meesten niet staan te trappelen... om weer slag te leveren tegen de barbaren. Sommigen van ons hebben aan de vorige slag... een lamme vlerk overgehouden. Klaar ben je. Doe je best, Adelaar niet weten hoe het mij verder zou vergaan zonder de drie broeders. Je hebt het er dus toch wel moeilijk mee. Ach, we hebben samen een goed leven. Begrepen, je blijft hier wachten totdat ik terug ben. Dan praten we verder. Ja, vlug, vlug, als het kan. Ja, vlug, kan niet over Nee, maar Het zag er inderdaad somber uit voor de broeders van Goede Diensten en hun gids Pavel. Het was harder gaan sneeuwen. En geleidelijk aan veranderde iedereen in een enorme sneeuwpop. In het begin deden ze nog moeite hun hoofden te bewegen... ...om die in elk geval sneeuwvrij te houden. Maar er was geen schudden aan. Langzaam, heel langzaam sukkelden de vier mannen weg... ...in een wonderlijke slaap. Ze droomden dat ze in een rozig licht zaten... ...en het warm hadden... ...dat alles weer was als van ouds. En juist dit was een levensgevaarlijk moment. Ik kom Wolf? Vlakbij. Met permissie, maar zit ik misschien ook in uw droom? Mm -hmm. Ja. In mijn droom praat jij tegen mij. En ik hoor een wolf voedsel bij. het Ik geloof dat er iets aan de hand is. Kijk. waren Ze liggen daar vijf onder dikke peldsmont als ze slapen. onder het afdak van de kloof. Stilto, ze hebben nergens last van. Stil toch. Stil toch. Ik ben het schip niet. Ja, blijf rustig staan. Ja, we kunnen ons niet eens verroeren. Ik al die tijd gezeten. Stil! Die brengt de hel los. Yeah. <Tilberen> Dit is opgeroepen! Het is wat ik nu ga zeggen! Als een van ons er ooit de moed heeft jouw raad in de winter staan, dan, dan wordt hij door mij hoogstigvallen gevallen! Ah. En je wordt oh, ik, heb je ik dacht dat ons laatste uur was geslapen! Ah. God, ben... oh. Dat kan niet anders! Ha. Nou, die oud gelopen, waren de Wat? Wat? er op de oh. Oh. Hoe kunnen de Pollock en de gadelaars nu voor ooit genoeg? Anatolie sprak een waar woord. De broeders van goede diensten voelden zich... ...stuk voor stuk nietig tegenover Wolf... ...die hem voor de zoveelste maal het leven had gered. Ook de adelaars, die prachtvogels... ...die in linie over het kampement van de barbaren waren gevlogen... ...de situatie hoog uit de lucht hadden bekeken... ...en toen in een feilloze manoeuvre... ...de barbaren hadden overrompeld en verslagen... ...waren ze grote verschuldigd. Toen de adelaars in de vroege ochtend afscheid namen van het verkleumde viertal... ...sprak de hoofdadelaar... Dit is dan echt de allerlaatste keer dat wij onze poten uitstaken. We kunnen niet aan de gang blijven... ...en het vervolg wordt er naar Wolf geluisterd. Is dat duidelijk? En de broeders knikten bedeesd van ja... ...en trokken zich terug... Rond een verwarmen om te zien. Is dus die voedsel ontmeken? Die barbaren ja, hebben heel wat meegeschouwd, moet je zien. En alles lopend. Ja, maar uh, laten we de paarden zo weinig mogelijk belasten. <laughs> ja, maar je kunt dat kostelijke voedsel hier toch niet zomaar achterlaten? Als ik terugrijd, neem ik een paar lastdieren mee en zal ik het voedsel verzamelen. Jury heeft gelijk. Beneden in onze nederzettingen. Zo mondjes Zeg, Wolf, heb jij nog wat te zeggen? Ben ik nu plotseling zo belangrijk? Dat vleierige, ik kan er niet tegen, meester. Blijft u vooral gewoon doen. Zoals je wilt? Zoals je wilt. Dat heb ik ook nog nooit van u gehoord. Ja, ik weet wat je denkt. Natuurlijk weet u dat. Ja, ik zeg al niks meer. Dat lijkt me het beste, ja. Zeg, uh, Pavel, vertel eens. Door al deze toestanden ben ik een beetje de kluts kwijt. Hoe ver is het nog gegaan naar het land van de landheer Victor Spanowitsch? De paarden zijn goed uitgerust en we kunnen nu een mooie ruk maken. Die berg daar voor u, dat is de grootste klim die we nog voor de boeg hebben. Daarna wordt het heuvelachtig en komen we geleidelijk aan in land terecht. En dan uh, heeft die Pavel niet meer nodig. Dan keer ik weer om. Ja. ja, we zullen jouw hulp nooit vergeten Pavel. En die van de adelaars en van Wolf. Ja, zo is het genoeg. We gaan niet overdrijven hoor. Wolf heeft gelijk. Opbreken. Verder. Juri, jij zal het de paarden. Ja. Pavel en ik ruimen op. Volgende meet, wie verzamelt het komen? Ja. Nog aangeslagen en niet geheel in goede conditie. ...begon de kleine karavaan aan de laatste etappe van de rit door het Duivelsgebergte. En dankzij de bekwame gids Pavel... ...bereikte ze na twee dagen zonder kleerscheuren het land van de landheer Victor Stepanovich... ...waar Dmitri zijn liefde Svetlana hoopte te ontmoeten. Het was vooral Dmitri die haast maakte ...en het liefst in één ruk door wilde rijden. Ziet u broeders, het Duivelsgebergte ligt achter ons... Ja. Ik moet u gaan verlaten. Ja. U heeft mij niet langer nodig. Goed, Boyard van ons, Pavel. Het vertel hem van ons laatste avontuur met de barbaren. Ja. ja, het is goed voor hem te weten dat de adelaars een tweede maal ons leven hebben gered. Ja. Het gaat u goed, het. broeders. Ik zal met warmte aan u terugdenken. En ik zal bidden voor een veilige thuiskomst. We gaan eerst naar de familie van Svetlana, Pavel. En pas daarna zitten we koers naar huis. Vaarwel, edele broeders. Vaarwel, Pavel. Mijn ja, bedankt is groot, dat kan je goed en even een eentje vogels. Adieu! We komen via het noorden het land binnen, dus moeten we de oever van die rivier aanhouden. Broer, zo zat hebben me geliefd geliefde zijn. Was er geen lust voor het oog? Ah, ik denk dan weer naar huis. Ze zal ons allemaal verwennen. ons allemaal af... nee, bedoel... zullen... alle <laughs> Ja, maar jou in het bijzonder. Zijn keuze niet als smaak? Nee. Betere vrouw vind je niet, neem <laughs> dat van me aan. Ik heb lang genoeg rondgekeken om dat te kunnen zeggen. Ja, <laughs> ja je moet haar meenemen naar huis. Hé, hey, jullie moet hier ook een bruid zoeken. Voordat de twee ouders uren van haar gezellig zijn, oh. die de hele dag doorbrengen met gemopper met verhalen oh, over oh, vroeger. Klaar. <laughs> <Goh. laughs> De broeders waren nu terug in het gebied van de landheer Viktor Stjepanovic. ...die nog elke dag nasporingen deed om zijn rentmeester terug te vinden... ...die op raadselachtige wijze was verdwenen in de wouden van Marmeloje. Daar waar houthakker Ivan, zijn vrouw en hun dochter Svetlana wonen. De landheer had er een heel legertje op uitgestuurd om de rentmeester op te sporen. Maar men had niets gevonden... En toen besloot de woedende man maatregelen te nemen. Ja. Ik stel voor dat Wolf en ik eerst even polshoogte hoogte gaan nemen. Ja? Ja, is goed. Ik hoor je waan, nog niet bezig met hout hakken. Ja, het is vreemd. Ja, wat dit weer zou je toe bezig moeten zijn. Het is meer te stil. Nou, laat ons gaan kijken. Goed, doe het lopen. Hm. We wachten hier. Ja. Ja, links achterom. Ik ga rechts. Vergeven. Zendlana? Zendlana? Fijnt. Er is helemaal niemand. Kijk daar. Moetsel staat er op tafel. Koolsoep. Helemaal bedorven. Schimmel staat er nog op. Brood. Keihard. Er moet iets gebeurd zijn. Kijk. Hoeveel we spinnenwebben. Weg uit dit huis. Ja. Hier hoeven we niet langer te zoeken. Voortmaken. Er is niemand. Nee, het eten staat er op tafel. Ze moeten van de ene minuut op de andere zijn vertrokken. Vertrokken? Okay. Vertrokken. Maar iets anders durf ik voorlopig niet te denken. Laten we naar het volgende huis rijden. We ja. moeten ze vinden. Maar weet u, oude man, waar Svetlana en haar ouders zijn gebleven? Ik ben maar een eenvoudig oude man, hele heer. Ik wil mijn laatste jaren rustig in mijn huisje slijten. Hmm. Ik weet niets. En ik wil ook niets weten. Ik kan u niets zeggen. Als u uw thee heeft opgedronken, verzoek ik u beleefd... en onderdanig mijn huisje te verlaten. Uw komst zou mij ongeluk kunnen krijgen. Ja, als het niet goed schiks gaat, oude man, dan maar kwaad schiks. U hoeft mij niet te bedreigen. Er zijn maar twee wezens waar ik angst voor heb. Dat is de almachtige God... Mijn eerbiedwaardige landheer. Ja, u weet waar ze zijn. U weet het. Gaat u hier zitten. Hier. Hij zegt niets. Laat gewoon uw gedachten de vrije lopen. Ja, Dimitri. Ga je gang. Lees zijn gedachten. We zeggen genadig. Hij denkt alleen maar aan thee drinken. Thee drinken. Thee drinken, nog eens thee drinken. Zo is het, heer. Heel mijn leven heb ik voor de landheer gewerkt. Net zoals de goede Iwan. Ik ben nu negentig en ik hoop de honderd te halen. Nog kap ik bomen, edele heren. Want luie mensen worden ja. niet oud. Maar alsjeblieft, ik smeek u. Laat mij niets melden over het vreselijk lot... dat Iwan en zijn familie heeft getroffen. Ik kan niet zeggen. Ik mag niet zeggen. De landheer in hoogste eigen persoon. De landheer was voor de allereerste keer bij ons in het bos. Nooit. Nooit eerder heeft hij dat gedaan. Begrijpt u wat dat betekent? Wij zijn de broeders van goede diensten. Wij kunnen u. Ik wist dat. Daarom juist. Daarom juist? Dat begrijp ik niet. Ach, geleer. Alstublieft. Laat u mij met rust. Ik heb u niet gezien. Niet gesproken. Nooit van u gehoord. Maar u weet toch dat wij... Wij weten alles. U bent beroemd in dit land. Maar er wordt op u gejaagd. En op iedereen die met u in contact komt. Ik wil leven. Nog een paar jaar als God dat toestaat. Ik... ik heb al te veel gezegd. De heks Baba Yaga... Spoort iedereen op die de geur draagt van de broeders van goede diensten. Dat onschuldige een schuldig heks, met achter. Als ik het niet dacht. Ik weet genoeg. Laten we gaan. Dank, goede man. Dank voor uw gedachten. U heeft niets gezien. Niets gehoord. Niets geweten. Zo is het. En niet anders. Van het bestaan van de broeders weet ik alleen van horen zeggen. Juist, ja, ja. Dank voor uw gedachten. Was het Dimitri toch gelukt? De gedachten van de stok oude, doodsbange man te lezen. De broeders stegen op en reden pijlsnel in de richting van Jaroslavl. De zedel van de landheer. Wolf klemde zich met moeite vast. Zo hard lieten de broeders de paarden dragen. Ze stegen af bij een herberg. <coughs> dat hangt van uw prijs af. Drie goudstukken. Maak er vijf van. En ik praat. Niet hier in de herberg. Laten we ergens anders heen gaan. Bent u alleen? Wij zijn de andere broers. Dat doet het niet. Ik ben nu alleen. Wees u voorzichtig. Er speurt een heel leven maar mij. Laten we naar achteren gaan. Eerste goudstukken. Hier kunnen we veilig praten. Nou, waar zijn ze? In de districtsgevangenis? Nee. Dan nou zou het waarschijnlijk een koud kunstje voor u zijn om ze te bevrijden. Ja, waar zijn ze dan? Bij de Gepen. De Gepen? Ja. Wat zijn dat? Drie, vierhonderd mannetjes. Die tot aan je middel rijken. Maar ze zij zijn zeer gevaarlijk en fanatiek. Ze behoren tot het geheime keurkorps van de landheer Gepen. nog nooit verhoord. is uw oudste broer? Die heeft ongeveer elf jaar geleden kennis gemaakt met dit gevaarlijke volkje. En uh, waar wonen die grepen? Ze spelen onder één hoedje met Baba Yaga. Ah, juist, dus Igor had gelijk. Baba Yaga woont ja, aan de rand van het gedronken land, dat weet ik. Oh, klaar zijn. We. De brave Iwan en zijn familie worden verdacht van moord op de rentmeester. De vrouw, dat wijfje van Iwan, hmm. is onlangs op wonderbaarlijke wijze van haar doofheid afgeholpen. Hmm. Ze schijnt haar mond te hebben voorbij gepraat. Hij ...heeft verteld dat er drie broeders, u dus, ja? op bezoek zijn geweest. Ja, ja, ik begrijp het. Iwan en Svetlana hebben niets gezegd. Ik heb hier in mijn herberg soldaten gehad die de familie naar de geten moest brengen. Maar niets hebben ze gezegd. Niets. En uh, hoe is het met mijn schat? Wat bedoelt u? Met Svetlana. Ik weet verder geen bijzonderheden. Nou... Uh, mondje dicht over onze komst. Nee, dan ja? hoort u niet praten. Zelfs dat levert al een lijfstraf op. Gepen. nooit van gehoord. En gaat uh, u via de achterdeur. Ja. En doe de groeten aan uw oudste broer Anatolie. Ik heb hem destijds nog een goed glas wodka geschonken. Ja. Heb je dat echt gezegd? Ja, gepen. Wat ook. wie zijn gepen? Dat zijn de beste vechters die ik ooit ben tegengekomen. Een mannetje van niks om te zien. Zo'n rare dwergen, zou ik maar zeggen. Maar hm. fanatiek. Fanatiek ongelooflijk. En met z'n hoeveel zijn ze? Twintig. Dertig. En volgens de kastelein zijn het er een paar honderd. Oh, laten we de hele zaak vergeten en naar huis gaan. Ja, dan gaan jullie maar met z'n tweeën. Ik wil Svetlana bevrijden. Ik blijf natuurlijk bij de niet Ik hoor. blijf ook. Nou, ja. nou ja. Wat zou ik dan alleen thuis doen? Dan moet het akkefietje ook nog maar worden opgeknapt. Waar zitten ze, die grepen? Uh, ja, bij het verdronken land. Bij, bij het verdronken land? Ja. Het is in de buurt van dat afschuwelijke ja, heksmens. Ja, ze werken samen. Laten we er een punt achter zetten. Het is een verloren zaak. We kunnen hier toch niet vragen om de adelaars en de raven even langskomen. Ja, maar laten ze het laan aan de ouders toch niet in handen van de grepen? Somber gestemd. Zwijgzaam en onzeker reden de broeders van goede diensten door het enorme woud in de richting van het gebied van de heks Baba Yaga, waar dan nu ook sinds korte tijd een legertje gepen huisde. Juri dronk zich al galopperend de enige moed in. Hij nam gulzig wat slokjes uit zijn kruik. Wolf was bijzonder stil voor haar doen, bedacht Wolf een plan. Want een doordacht plan was op zijn minst nodig om de gepen en de sluwe Baba Yaga te verslaan. Stop, niet verder. Ik ga eerst polshoogte nemen. Is dat begrepen? Wat krijgen we nou, Wolf? Ga jij de lakens uitdelen? Ja, ja. Dat was de afspraak. Ja, in geval van nood zouden we naar Wolf luisteren. Ah, geen geluid maken. Want de heks heeft bijna net zulke goede oren als ik. Hm. En als we in haar handen vallen, dan kunnen we alles wel vergeten. We wachten hier tot je terug bent. Oh, te bedenken dat zwart Lama... Hier zo vlakbij. Toch dat het maakt. Ja, misschien valt het mee. Dan kunnen we de gepen in een hinderlaag lokken. En het verdronken land injagen. Ja, Mooi bedacht. Ja, maar... Wat wil jij tegen een paar honderd ja. gepen beginnen? En dan reken ik natuurlijk niet eens de heks mee. Ja, ik verlaat dit land niet zonder Svetlana. Ja. Stel, stel dat het allemaal lukt. Ja? Wat doen we dan met de ouders. Ja, die nemen we ook mee vanzelf. Die hebben hier geen deel van leven meer. Dat is duidelijk. Hm. Onmogelijk. Onmogelijk. We komen er niet bij over de grond. We komen er niet bij over de grond. Nee. Ja, verklaar je nader. Er zijn drie mogelijkheden. De wolf zit nou op, heb je ze gezien? Nee. Nee. Maar ik vermoed dat ze in een klein houten huisje zitten. Mm -hmm. Want daaromheen lopen grepen. Ze mm -hmm. staan op wacht. Nare, rare kleine kereltjes. Ieder gewapend met een veel te grote pijlenboog. Even gevaarlijk. Mm -hmm. Dat kan nu dus niet. Het kan wel. Maar niet op de gewone manier. Nee. We moeten de gepen niet verslaan. Ja, dan... We moeten de grond in. Op de grond in? Graven! Ik verklaar je nadruk? De... Even simpel als doeltreffend. We moeten gaan graven. Ja? We graven ons een gang naar Svetlana en de Gouders. Hé! Hey. Uh... Daar was ik nooit opgekomen. Ja, hey, we beginnen meteen. Nee! Hier is de grond veel te hard. We moeten aan de andere kant, aan de kant van het verdronken land, beginnen we te graven. Daar is de grond zachter. Kom! En zo begonnen, precies om acht uur s'avonds... terwijl de duisternis was ingevallen... Dmitri en zijn broers met het eerste graafwerk. Laat op de avond... waren de broeders twee meter opgeschoten. Dat leek dus nergens op. Vermoeid en zwetend keken ze elkaar verslagen aan. Als dat zo doorgaat, in dit tempo... dan zijn we volgende. Hij is Wolf eigenlijk gebleven? Ja, die moest nog een boodschap doen. We gaan even verder met graven. Hoe ver is het naar het huisje? Ik schat zo'n vijf, zeshonderd meter. Ja, hoe ver zitten we nou? Oh, is twee meter. Ja. Ja, daar komt vol aan. Wat, ja, wat komt er achter een aan, Dat lijkt er wel, dat lijkt er wel. Hey, kijk eens, rollers, Ik heb wat gravers meegenomen. Een ploeg van 70 mollen. Waarom zouden die mollen ons willen helpen? Ze vinden het prachtig dat we hun aardsvijanden, de gepen, een lesje leren. Ja, de gepen zijn verzot op mollen. Ze eten ze als middagmaal. Moet je die klauwen zien? Ja, die zijn geboren om te graven. Mooi. Mag ik u even voorgaan, mollen? Dit hebben de mensen ervan terecht gebracht. Na een hele avond snoegen en graven. ha. Dat lijkt toch nergens op. In rotte van zeven begonnen de mollen te graven aan een ruime gang. De broeders deden het opruimwerk. Ze mochten de aarde afvoeren. Tegen het ochtendgloren bereikte de mollen het huisje. En met hun scherpe tandjes knaagden ze in minder dan een half uur de houten vloer door. Zodat er een gat ontstond. Moeder, huh? wakker worden. Dat geluid. Wat is dat? Ja, waar ja, komt u vandaan? Van onder de vloer. Van onder de vloer. Kindje droom. Ja, ja oh, hier. Luister. Schat, huh? ik, ik hoor mijn naam fluisteren. Ik geloof dat we na drie maanden van duisternis in dit kot... ...goed gek zijn geworden. We horen... Heb ja. geen angst. Ik ben het, Dimitri. We komen jullie aan. Het is Dimitri. Ook oh, dat nog, Dimitri, onder de grond. Ja, ja, de gekte heeft goed toegeslagen. Laten we zachtjes praten. Misschien heeft de goede god onze gebeden verhoor. Direct door de geepen ons en dan krijgen we er weer van langs. Oh, Svetlana. Svetlana, ik ben het. We komen jullie vervrijden. Wie, Ik wist het, ik wist het. kussen. Ik wist dat ik hier zo weer zit. Oh, dat geeft niet. Ik, ik wil niet kussen. Oh, ze is zo bang geweest. Bijna al die tijd hebben we in die duisternis doorgebracht. Laten, gebracht we, alles ja. we moeten hier zo snel mogelijk vandaan voordat de grepen ons ontdekken. Kom mee, dan gaan jullie ja, hey, Ik ga dat gat ja. niet in. Jij gaat dat gat wel Geen denken aan. Ja, kom. kom. Nee. Kom, kom toch vlug vader moeder. Het is het te laat nee. voor ons allemaal. Oude. Als het dan niet nee. goed schiks gaat, dan maar mee zeg ik zo. Oh. Ja, dat ben ik niet in Ik wil het niet in. Jij dom komende broeders. Van goede diensten ons redden, wil je niet eens mee? Kruipen zeg ik je, kruipen! Oh, oh, oh, oh. Wat, Wat hebben jullie gedaan? Op de paarden. Zet Lana bij jou terug. Ja. Ja. jij Ivan. bij mij, de moeder bij jullie. Ah, en Bol voor bij de miet. Kom nou Jullie hebben het bos in brand gestoken, waar, waar zijn de mollen? Die zijn al en ondergetrokken. Die zijn veilig. Op de, op de paarden mensen. Ho. We begrepen zullen we geen last meer hebben. Aan ja, dacht dagje van Baba Yaga? Op de paarden en wegwezen. Ho. Krijgen we nou hoor? Om Baba Yaga te laten horen dat wij even lang zijn geweest. Ik jij pasteijs bakken. Oh ja, als de beste. Ik kook zo. Oh zo kan ik ook als de beste. Ja, dan laten we voortmaken. Misschien kunnen we morgen om deze tijd al die heerlijke feesten maken. Ja. Heb jij nog wat beleefd onderweg, Dimitri? Ja? Ja, ik heb gewoon wat beleefd. Ach, Dimitri, als je dat verhaal nou eens bewaart voor thuis. Het was het de derde deel van De Broeders van Goede Diensten, een spookjeserie in vier delen geïnspireerd op de oude Russische verhalenschat door Dick Walda. Anatolie werd gespeeld door Hans Hoekman, Juri door Kees Broos en Dimitri door Olaf Leinans. Wolf was Paula Major, Jokerijt van Hagelen was de vertelster. Jan Borges speelde Boyar Piterim en Trudy Liboesan zijn vrouw Galina. Pavel de Vogelaar werd gespeeld door Frans Coxhoren. Twee barbaren door Kees van Ooyen en Donald de Marcas. Jan Wechter was de Adelaar. Een oude man werd gespeeld door Willy Ruys. De Kastelein door Joop van der Donk. Svetlana was Gerry Mantel. Haar vader en moeder Frans Zomers en Elisabeth Versluis. Muzikale arrangementen Pierre Biersma. Technische realisatie Léon Dubois, Monique van Riel, Bram Hengeveld, John Van Laas en weer Gertenbach. De regie had, had leuk.